Ik ken een man en dan lijkt het vreemd Als hij jou in zijn armen neemt Denkt hij, want hij heeft rust nog duur Al aan het volgend avontuur altijd zo charmant maar dat is niet meer dan de buitenkant want in de liefde is hij niets ontziend opastig op voor die allemansvriend oh, hij nam mijn hart en hij brak het kapot en nu dreigt hij met mijn liefde de spot, waaraan heb ik dit verdriet al verdiend ik werd verliefd op een allemansvriend oh, Hem een keer ontmoet, want ik weet als jij een man wilt kennen, zoals hij. Dan overkomt jou hetzelfde als mij. Het is of hij zich van magie bedient, die overstroopt over een allemans vriend. Wow. Maar ja, onthoud het toch maar goed Als jij hem een keer ontmoet Want ik weet, als jij een man leert kennen zoals hij Dan overkomt jou hetzelfde als mij Het is of hij zich van magie bedient Die ooit zo allemaal vriend.